Een uur. Dit is door al met het nos journaal. In Frankrijk zijn 15 mensen opgepakt in verband met de overval op Kim Kardashian. Volgens Franse media zijn de verdachten opgespoord aan de hand van DNA-sporen. Kim Kardashian werd in oktober in haar appartement in Parijs door vijf mannen in politieuniform beroofd van juwelen. De sieraden hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Kardashian was in Frankrijk voor de Fashion Week. Om Schiphol goed te kunnen bewaken en de veiligheid te garanderen, zijn er tot 500 extra marathons nodig. Dat zegt president-directeur Nijhuis van Schiphol in het FD. De 135 extra-maude die al zijn toegezegd... zijn er volgens Nijhuis veel te weinig. Hij wil dat er bij de komende kabinetsformatie... meer geld beschikbaar komt voor de beveiliging van Schiphol. In vijf gevangenissen zijn kalenders verspreid... met 52 onopgeloste zaken. De cold-case-teams van de politie hopen met tips van gedetineerden... die zaken alsnog op te lossen. In de Telegraaf zegt de voorzitter van het Cold Case Platform dat getuigen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van oude zaken. Zo biegt de gedetineerde onderling soms een moord op... of ze vertellen wat ze hebben gehoord. Doordat de relaties nog wel eens veranderen... zijn gedetineerden soms bereid om het geheim van een ander te onthullen. De politie hoopt met die informatie oude zaken alsnog op te kunnen lossen. Het kan volgens de gemeente Ede nog een paar dagen duren voordat alle huishoudens weer verwarming hebben na het gaslek van zaterdag. Daardoor kwam er water en modder in de gasleiding terecht en kwamen zo'n 500 huizen zonder verwarming te zitten. De eerste 28 huizen hebben sinds gisteravond weer gas, maar de gemeente Ede houdt er rekening mee dat het nog twee of drie dagen duurt voordat iedereen weer is aangesloten. Het weer is bewolkt, vooral in de Randstad eerst soms dichte mist en in het zuidwesten motregen, 3 tot 6 graden wordt het vandaag. Tegen de avond gaat het vanuit het noordwesten harde regenen. Dit was het NOS Journaal. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB in de Randstad staat er nog file op de A4 richting Amsterdam, vooral tussen Hoofddorp en knopend de meer 12 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij nog, nog, nog drie kwartier vertraging op de A9 van Alkmaar naar Diemen staat tussen Knoopend Raasdorp en knopend Holendrecht 5 kilometer. De vertraging is daar nog een uur vanwege een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A 15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld, Griesendam, een half uur extra en op de A 27 vanuit Gorkum naar Utrecht, dan staat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 It's so hateful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 Allereerst even, uh, hoe, uh, hoe is dat tot stand gekomen... dat de CFM in de, in de Zandvoortse Courant, uh, dit artikel in de Zandvoetse Courant is gekomen? Ja, wij zijn genomineerd voor uh, Vrijwilligersprijs 2016. En daar uh, ja, waren we heel erg uh, blij mee. Ja. En uh, Jan van Ness, die heeft ervoor uh, gekozen, hè, de redacteur van de Zandvoortse Courant... om uh, zeg maar, uh, alle vrijwilligersorganisaties die genomineerd zijn... nog een stukje te geven in de krant. Joop, oh. dank je wel daarvoor. Oké, okay, dat, dat was dus de aanleiding...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 ja, Wij maar... zijn aanwezig bij heel veel evenementen. Althans, dat is uh, de planning. Ja, maar wat dat betreft uh, heeft de ZFM voor 2017 uh, eigenlijk zijn visitekaartje al afgegeven. Hè? We zijn begonnen met uh, de ijsbaan, hebben we twee uh, vrijdagen gestaan. Ja. En uh, dat uh, gaan we, hebben we gisteren ook gedaan trouwens, bij de nieuwjaarsreceptie. Ja. We waren we ook aanwezig. Nee, dit en was live te volgen. ook. was hier, live hè? te volgen. Klopt. En uh, morgen doen we dat ook weer bij het nieuwjaarsconcert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 toch thuis deelgenoten worden van, van, van, van het nieuwjaarsconcert. Morgenmiddag om half drie. Half drie. En wij, stel, wij, wij de mensen van Zandvoort op zondag... het is lastig hoor, dit... <laughs> uh, die st st staan hun zendtijd af. Jazeker. <laughs> Maar er komt natuurlijk wel, wel een boel bij kijken. Mensen hebben allemaal een baan en dan vaak op locatie. Je bent wel afhankelijk van een team mensen die dat, die dat allemaal kunnen en er tijd voor hebben. Ja, daarom hebben we ook heel veel mensen nodig. Dus vind je het leuk om in een leuk team vrijwilligerswerk te doen, meld je aan bij CFM.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 in de hoogste versnelling CfM, Robert Jan. Ja, dat heeft nummer. Ja, zeker, ja, zeker. Dus meld je aan als uh, vrijwilliger bij CfM. In een gezellig, uh, enthousiaste uh, team ben je van harte welkom. Kan heel eenvoudig, hè? Via www.zfmsandvoort.nl en meld het uh, contactformulier aan. En ja, mijn vraag is eigenlijk... Ik heb hem uh, van uh, collega Anders van Bergen, dat moet ik eerlijk zeggen. Van, wat heb je afgelopen nacht om drie uur gedaan? Ja, ja, drie uur s'nacht, 7 januari. Ja, daar gaat deze plaat over. Toontje Lager, hier is stiekem een beetje gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom heen.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 natuurlijk uh, Uiteraard een nieuwjaarsrace op het uh, circuitpark Zoonvoorts. En het uh, disco oneis, maar er gebeurt nog veel en veel meer. Daarop zometeen meer.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 Almugar New Year's Surf. Ja, die. Ja, ja.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 Met I'm gonna run to you. Jawel, het is disco on ice time vandaag in het centrum van Salford. En we gaan eens even contact opnemen met Nop. Goedemiddag, Nop. Welkom in de uitzending. Hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Waar ben je nu? Ben je al bij de ijsbaan? Ik, uh, Ja, we waren hier al uh, reeds op tijd.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 En uh, hoe ziet het uh, programma uh, eruit vanaf 5 uh, uur of? Uh, nou, we hebben, een, uh, we hebben een vijftal DJ's. Uh, we beginnen met uh, uh, Micky. Mickey Groot. Die begint om uh, uh, rond een uurtje 5. Dan hebben we uh, DJ Cajor, die gaat van 6 uh, tot 7. Uh, en uh, hebben we van 7 tot 8 uh, Hitro, onze uh, in mini die miniman. Uh, <laughs> dan hebben we uh, Erik uh, Paasen om uh, tussen 8 en 9.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 dagen uh, En uh, ja, uh, de, de, dit jaar het, het geluid uh, via CFM uh, ook geprofessionaliseerd. Dus, uh, ik heb geen bankklank gehoord over uh, hoe de kwaliteit is dit jaar. Dus uh, ja, en, uh, ik mag zelf een klein beetje titelen... dat ik voor het eerst uh, wat letjes in het ijs heb mogen maken. Dus dat was... Ja, dat, heb, dat is ook prachtig, hè? Ik bedoel, dat zat uh, hartstikke, hartstikke professioneel ja. uit nog. Dat, dat is, uh, ja, professioneel, inderdaad. Dat is, dat is wat, uh, dit, dit jaar het keyword, zeg maar eventjes. Ja, heel professioneel maar, uh, allemaal... Uh, Nop, want we hebben zelfs een webcam op de ijsbaan. Ja, ik hoorde het, het heeft even geduurd, maar uh, de webcam die draaide. Dus die, uh, het, uh, het, heeft, het heeft wat voet in de aarde gehad. Ja, doet hij doet het nog uh, op de ijsbaan? Op de ijsbaan, op de ijsbaan zegt hij, ja, ja, ja. ja. ja, <laughs> helemaal, ja helemaal, helemaal te gek, helemaal leuk. Nog steeds, dus, uh, iedereen kan uh, met uh, Disco en ijs uh, meekijken. Onder meer via de CFM-app, want uh, wij hebben hem er ook opgezet. Dus uh, Hartstel, kan ja, je gewoon uh, mooi, uh, kijken op de ijsbaan. Maak de maar reclame voor. Ik vind het schitterend. Maar, maar goed, terug, terug naar vandaag terug naar de realiteit. De countdown uh, loopt vanaf 5 uur disco on ice. En, uh, yes. het is, uh, ja, vorig jaar was het een groot feest. Je kan het bijna niet meer overtreffen. Maar uh, het, het is, wordt een traditie, ja. hè.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 gaat er een geweldig spektakel worden vanaf vijf uur vanmiddag. Disco on Ice. En dat moet je gewoon meebeleven. Dus ga naar het Center van Southport en geniet mee van Disco on Ice. En misschien komt deze ook wel langs van de Bruns Johnson. Hoort, uh, de Brothers Johnson met de single Stamp. Jawel, Disco en IJs dus, Worden juist van de bijna Vanaf 5 uur op de ijsbaan hier in Zandvoort. Nog heel veel mooie andere evenementen, ook vandaag uh, hier in Zandvoort, Waaronder de nieuwjaarsrace, want hoe zit het nou? Is ja, dat nou vandaag of morgen? Heel goed. Ik, ik, uh, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ik, uh, die evenementenagenda haal ik altijd van het VWV, uh, evenementenoverzicht.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 Nog twee platen tot aan het nieuwe weer van 4 uur. En een van die twee is deze leuk van Etchila Romli. Hier is helemaal in aarde. Nederland was cool en...